Journalist Arnold Karskens is afgelopen nacht gearresteerd door de Griekse kustwacht. Voor een reportage probeerde hij met een groep Iraanse vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland te varen. De rubberboot van de groep werd door de Griekse kustwacht onderschept. Karskens werd overgebracht naar het politiebureau. De vluchtelingen zijn naar een opvangkamp gestuurd. Zijn paspoort is ingenomen. Hij zit niet meer op het bureau, maar mag Kors nog niet verlaten. Waarschijnlijk mag Karskens morgen weg. Twee politieagenten zijn op het bureau in Geldrop mishandeld door een arrestant. De man van 28 was meegenomen om een blaastest te doen, maar hij wilde niet meewerken. Hij sloeg een van de agenten in zijn gezicht. Vervolgens werd de man opgesloten in de ruimte, maar hij sloeg het glas in de deur kapot. Een agenten kreeg glasplinters in haar gezicht. Nadat er pepperspray was gebruikt hadden de agenten hem in bedwang. De gewonde agenten maken het naar omstandigheden redelijk. Een actie op Facebook om gastgezinnen voor vluchtelingen te werven heeft in korte tijd meer dan 20.000 aanmeldingen gekregen. Zo'n 4.000 mensen zeggen dat ze een vluchteling in huis willen nemen, de rest biedt hulp overdag aan of buitenshuis. De initiatiefnemers van de Facebook-actie gaan met het COA en experts overleggen over hoe nu verder te gaan met de aanmeldingen. Hulporganisaties zijn deze week platgebeld door mensen die willen helpen, velen bieden kleding en andere spullen aan. De Nederlandse Vrouwenacht is in de finale van de WK roeien als zesde en laatste geëindigd. Daarmee lopen ze een startbewijs voor de Olympische Spelen mis. De ploeg won tijdens de EK nog zilver. De Vrouwenacht moet nu via een Olympisch kwalificatietoernooi alsnog een ticket zien te krijgen voor de Spelen in Rio. Het weer, wolkenvelden en af en toe een bui. Soms kan de zon even doorbreken. En door de stevige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 16 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf dinsdag blijft het overwegend droog en wordt het warmer. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen naden en Knopen 9 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zomer heers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She looks good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb finie le jour de chance. Hier op viertal, achakal, chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw.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 Souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime, ça m'a fait. So may you... it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 Puis je t'aimais à ta manière. Pas si je t'aime I want you, girl.